Uur. Dit is Jeroen Tjepke Maan met het NOS Journaal. De vakbond de Unie hoopt de sluiting van Siemens in Hengelo nog te kunnen tegenhouden. Volgens de bond is het een modern en efficiënt bedrijf met goede resultaten. In Hengelo worden gasturbines en compressoren gemaakt, er werken 600 mensen. 17 jaar geleden was er ook sprake van sluiting. De bonden hebben dat toen met de ondernemingsraad en het management van Siemens in Hengelo kunnen tegenhouden. Dat moet nu opnieuw kunnen, zegt de Unie. Grote, vervuilende bedrijven betalen te weinig belasting vergeleken met de milieuschade die ze aanrichten, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het gaat bijvoorbeeld om chemiebedrijven, staalbedrijven en de kunstmestindustrie. Die verbruiken veel energie of gebruiken fossiele brandstof in hun producten. Nu betalen de consumenten en andere eindgebruikers extra belasting voor deze producten, maar de fabrikanten zelf niet. Daardoor worden ze volgens het Planbureau voor de Leefomgeving te weinig gestimuleerd om de milieuschade te beperken. In Duitsland gaan vanmiddag de formatieonderhandelingen verder. De christendemocraten, liberalen en groenen wilden er eigenlijk vannacht wel uitkomen... maar na 15 uur onderhandelen lijkt een akkoord nog ver weg. Belangrijkste struikelblok is de gezinshereniging van vluchtelingen. Desondanks hopen de partijen er uiterlijk zondag uit te zijn. De Nederlandse shorttracksters hebben bij de wereldbekerwedstrijden in Seoul een olympisch startbewijs veroverd op de 3000 meter aflossing. Suzanne Schulting, Jara van Kerkhoff, Lara van Ruiven en Rianne de Vries haalden de halve finales met een tweede plaats in de heats. Ze eindigden daardoor in de top 8 van het wereldbekerklassement. Dat betekent dat er zeker vijf Nederlandse short tracksters naar de winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang mogen. Het weer vrij zonnig en vrijwel overal droog. In het noorden is er nog lokaal kans op een bui en het wordt vandaag een graad of negen.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 Ja, daar zijn we dan weer. De boys uit back in town. hele goede morgen. Zandvoort en ver omgeving. Deze morgen ook. Hey, je was, was er ook. Ja, ik ben er ook, hoor. Zeg, ja? ik liep net op het strand. Ja, en? En? Toen zegt iemand, uh, jij loopt nou op het strand. Wil je de tijd even in de gaten houden? De tijd in de gaten houden? Ja, aan? ik zeg, hoezo? Ja, Je bent nou zandloper. Echt gebeurd, Willem. is waar gebeurd. Ik word gek van je... Jamaica. Reggae met de rumbo. Het is prima hier, prima. Reggae met de rumbo. Jamaica, Jamaica. Reggae met de rumbo. Hartstikke lekker. Smelt in de hand. En niet in je mond. Lekker, kast. doe maar, maar een pond. Het is ook heel gezond. Ja, hartstikke lekker. Aha, te gek, te gek. Reggae met de rumbo. Jamaica, Jamaica. Reggae met de rumbo. Het is prima, het is prima. Kijk met rumbo. Jamaica, Jamaica! Kijk met rumbo. Het is prima, het is prima! Maar de hitte! Het water! Het ritme! De Het toerisme! Geslagen! naar wat de thuis gelaten! Hij is groot, hij is groot! Ja, speciaal voor jou! Oh zo'n grote! Hartstikke lekker, hè? Aha, aha! Aha, aha, Aha! Ja, heerlijk. Haal hem uit de cel. Opaard. Of laat hem in de oven staan. Zeg, kom op, Bakken. Hartstikke lekker schat Hé, hey, heb ik je tekort gedaan? Ja, haal hem maar op het praat, geef maar nog een doosje hebben. Meer. Nog meer? Ja, nog meer. Moet ik even naar de auto gaan? Kofferbakje vol, weet je wel. Aha, aha. Aha, aha, aha, aha. Radon op mijn bakken. Ik ben zo terug, gaat even in een doos halen. Oh, yeah. Zwingen bij je palmbal. Ach jee. Ja, die heb altijd niet van een doosje gekeken hoor. Rekken met de rumbo. Rumbo. Ze gaat er gewoon bij zingen, ze krijgt daar nou wat. Oh, het is hier ook altijd lekker weer hè. Zeker een graadje op 30, de hele dag. Dat is zo. Ja. Oh, wat een lekker op een sfeer. Gezellig hè. Oh. wel wat uh, minder Hollanders als in. Uh, Tormalinos. Gelukkig wel, hoor. Mm. met de rumbo. Hartstikke lekker. Ik eet ze al keer, op keer. Ik zet hier niet de wekker. Mm. Nog 100 bonen en ik ben hier. Daar nou, ik hoop, ik ben er niet ver bij vanaf. <lacht> nog een doosje, of niet? Eentje nog, hè? Oh, ja. Nou, gaat er in de scoop, ja, zeg. Dat heb ik al in de grote. Arnhals de rumbo. Dat is de rumbo, Hier, neem nog een doos. Lekker pikant. Kiro, uh, deze zit in de ochtend Pak maar uit. Hele doos. Uh, dat dacht ik wel. Hartstikke lekker. Prima, dat is prima zo. Oh, wil je nog een rumbo? Ik uh, zit wel volk wel twaalf doos op, schat. Lekker wat ik het laden moet. <lacht> ik kan wel even een andere zwembroek gaan kopen. <lacht> Met van die achterzakken, dat kan dan ook zeker. Ja, regen met een rumbo. En Charles, wat vind je nou van dit nummer? Ja, ik, ja heel gezellig, Willem. Het is een en, gezellig nummer, ja, De he? koffie die vloeit meteen ook makkelijker met mijn klok in. Dus dat gaat allemaal... Ik wou, me, ik wou me nog even voorstellen. Mijn naam is Charles Duif. Ja. ja. Kunt u mij nog, tot u mij nog kan? Ja, vast wel. De mensen kennen mij toch nog wel. Ik, uh, ik denk het. Wel, met een duif met, uh, met U, uh, I, uh, J, uh, F, F, hè? Ja, zeker. Zeg, Willem. Ja. Ja, ja. ja. Het, het, de strandgeluiden mogen wel ietsje, zacht, ietsje zachter. Ik dank u. Ik doe even het raampje dicht. Die meeuwen, die me constant naar beneden. Die, die, me die meeuwen? En, die, de meeuwen, ja, ja, die, die kijkt naar beneden. En, en ik, ik liep vanochtend dus op het strand, zei ik net al. Ja, ja. En verdorie, precies min op mijn kop. Zo'n witte klodder. Ik meen het al te zien. Ja. Ik dacht dat jij vroeger maar, bij de politie had gezien dat er een op zat. Mijn vriendin zei, je wordt een klein beetje grijs. Dus het is wel leuk dat je nou ook eens een beetje geblondeerd wordt. Dus die meme, ja, want dat bijt uit je rotzooi. Ja, ik zie het er het je eruit. aan Het is net waterstofperoxide. Ja, ja. ja. En ja. nou, je ziet het, Willem, je ziet het resultaat. Het is dus eigenlijk chlore natura. Eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk is het best mooi. Ik vind het best mooi. Ja, als jij die koptelefoon vandaag gewoon de hele dag opbouwt. Uh, ja. ook. Hey, luister. Ja. Wat, wat heb je voor mooie muziek voor ons uh, meegebracht? Nou, ik, uh, wat hebben we vandaag gedaan? Uh, Want dit uh, was een ander dingetje, net, toch? Dat uh, uh, was een ander dingetje, was gewoon een openingetje. Dus dat je zegt van. Uh, van ja, het was het toch ook een dingetje? Dat was een dingetje. Ja. Eigenlijk mag het geen naam hebben, dat dingetje. Oké. Okay. Maar het was wel eventjes een, een, een, een personality uit Stanford zelf. Ja, wat vertel jij de luisteraars eens iets over dat dingetje? Nou, hij is, uh, hij is 18 centimeter en de rest is. Uh, ja, dat zeggen ze allemaal. Oh, sorry. Nee, ik dacht dat je over die microfoon had. Ja. Ja, nee. Vertel. Uh, nee. Nou, denk het dingetje, dat was dus een, een... Nee, nog steeds, hè, want het is, een, het is een artiest van, van de eerste uur. Ja. Uh, wat, uh, als het gaat om dit soort nummers. Ja. Uh, hij heeft een heleboel, uh, die, die, heleboel van die nummers gemaakt... waarvan je zo je vraagtekentjes zet van... Ja, wat, wat, wat is dit nou? Ja. Uh, een hele bekende was de Houten die Koppen, bijvoorbeeld... Oh ja. ja, ken hem nog? Wat is er aan de hand? Ja, die. Ja. Uh, maar ook uh, met Melk Meermans heb hij gedaan. En uh, hij heeft uh, een hele bekende dat uh, als je dit hoort, dan, uh, dan denk je van, uh, nou, dit doet me weer denken aan echt aan vroeger. Ja. Dat heet de vaandeldrager en die gaan we ook draaien straks. Ja. Hij is uh, toch van Toon Hermans, de vaandeldrager? Nee, nee, nee. Zijn va vader door het vaandel, toch? Ja, hij was een vaandeldrager. Ja, en dan ging de hele varen achter zijn vader aan, toch? Achter het vaandel. Uh, is dat zo? Ja, dan zei Toon Hermans: die zegt van, oh, die man ook liep met dat vaandel en zo. Ja. Wordt hij helemaal ontroerd? Helemaal ontroerd, ja, ja. maar ja, dan wordt Toon heel erg snel ontroerd, hè? Dat is wel zo, vooral het laatste jaar. Hou opscheiden. Ja, ik, ja, uh, ja ik, uh, Die man die heeft een speciaal plekje in mijn hart, Toon Hermans, ja, ze hè. Zeker, zeker. Een hoge toon, hè, toch? Uh, een vies. vies. Minstens. Minstens. Ja, ja, ja, ja, ja. Wat is het volgende nummer? Ik ben ook nou, zo, ben zo benieuwd, luisteraars, wat hij nou weer als volgend nummer heeft klaargezet. Want die, die Willem die zet mij altijd voor verrassingen. Het is niet te geloven. Echt waar? Ja, jij, jij, bent, echt een, jij bent wel back in town. Ja. Maar uh, mijn, mijn wenkbrauwen staan constant in de fram. Want ik, ik, uh, ik ben elke keer weer verbaasd wat jij allemaal weer voor muziek meeneemt voor de luisteraars. Ik neem je even mee naar Cuba. Ja, oh god. Moet ik ook sigaren roken dan verplicht? Zo gaan Ja. Zo van Havana. Klopt. Jij pro Llego a Puesto, voy para Mayarí. De en cero voy para Marcané, llego a Pueto, voy para Mayarí. een stukje percussie van... Uh... Ja, van uh, de, de percussionist. Ja. Maar die is nog niet binnen. Die is, nou is niet binnen? Nee. Oh, oh, ik dacht dat hij binnen ah, was. Hij is wel binnen, hij heeft geld zat, maar, ja. maar hij is eigenlijk nog niet binnen. Is dat die man die zijn schaapjes op het had en dat die later zaten en dat te klaar ja, ja, dat hij staat Ja, is, het... dat is hem. <lacht> Ja, Buena Vista, social club. Ja. Ik vind ja. het uh, een beetje lekkere muziek dat je zegt van, nou... Nou, dat is echt muziek dat je zegt van, nou, dan ben, uh, voel je je helemaal op vakantie, Willem. Ik, uh, ik ben ook wel aan vakantie toe. Nou, ik, ik voel me altijd op vakantie eigenlijk. En dat heb ik heel, heel gek is, dat. dat heb ik altijd... Uh, ja, ja, maar vooral hoe, hoe, kan, hoe kan dat nou? Van 10 tot 12 hoe heb ik dat. Hoe nou, kan dat nou dat je altijd op vakantie voelt? Uh, nou ja, dat heb Hoef ik Ik Hoef nooit wat te doen dan? Jawel, maar je werkt uh, sinds kort bij TUI, reisbureau. Ja. En... Um, ik, uh, ik, ik, ik reis dus heel veel. Ja. Voor mijn werk. Ja. En uh, ja, vandaar. Ja. Ik, ik werk wel eens voor D-reizen. O, oh, ben jij dat? Ja, duifreizen. Duifreizen. duifreizen. Het is alleen jammer dat zelf moet vliegen, hè? Ja. <laughs> die, pech heb ik dan weer, die pech heb ik dan weer wel. Ja, dat is wel weer zo. Zeg, Willem. Ja. Het is wel spannend, want dit weekend komt hier Sinterklaas. In Dokkum. Ja. Ja. Nou, ik, dat, dat wordt heel... En Hebben ik reef vanmorgen langs de kust. Ja. Ik denk, ik kijk eens goed op zee of ik die stoomboot al voorbij zie varen. Maar dat is nog niet. Uh... Want wanneer wordt die boot hier langs Zandvoort verwacht? Die... Uh, dat... Zondag. Ja, maar dan is hij al in Dokkum geweest. Ja, dat ja zaterdag. Witte... Oh, dus zo witte... Nee, ik bedoel dat hij onderweg is naar Dokkum. Dat hij hier langs vaart. Dat je hem kan zien. Nou, hoor. dat is al rond vanmiddag een uur of drie, vier, denk ik. Vanmiddag. Ja, want, want ik heb dus gehoord dat die wegwijspiet. Uh, die, die, die, die, weg Speed, die ja. had een probleem met de windmolens hier in, in Zandvoort. Ja. Normaal kon ze door, maar dat kan niet. Maar, maar ze, ik heb al van Sinterklaas begrepen. Want ik bel hem ook wel eens zo tussendoor. Dat, dat hij een slalom gaat maken om die windmolens heen. Oh. Want dat vindt hij leuk. Want hij stuurt ook wel eens zelfs die boot, die motorboot. Of die stoomboot moet ik zeggen. En dan gaat hij slaloms maken om de windtoren. En Sinterklaas doet dat? Ja, die doet dat. Die vindt dat zo. Die, die en dan man, zet hij ja. hem op de maximumsnelheid. Ja. Mag helemaal niet eigenlijk. De kustwacht uh, knijpt een oogje toe. Nou, dat heb je vorig jaar ook gedaan. Toen is die hekgolf geweest hier. Ja. En, ja, uh, ja dat, uh, dat weet ik nog. En dat paviljoen Ries, dat werd helemaal dat Was weg, dat was weg, ja. <laughs> helemaal weg. Het had, uh, ja. Niemand zag het aankomen eigenlijk. Eigenlijk niet. Nee. En Toen ben jij daarna op die paal gaan zitten. Ja, ik zit regelmatig voor palen hoor, maar goed. Hé, <laughs> ja. hey, maar want ja. dat avontuur heeft dat, nog, heeft dat nog... Hoe is dat eigenlijk afgelopen met die watertoren? Of nee... Uh, niet, niet die watertoren, Nee, die, nee, nee die, jij, bedoelt, die, jij bedoelt de ver weg toren. Ja, nee, ik bedoel het windmolenprotest. Ja, ja. Hoe is dat uh, afgelopen? Uh, nou ja, de windmolens komen daar wel. Het is een, een actie geweest uh, wat, uh, wat heel erg enthousiast is ontvangen door publiek en media. Ja. Uh, alleen in Den Haag uh, gaan ze waarschijnlijk de wind verkeerd staan. Dus uh, nee. Oh, ja, daar waren ze een beetje van de molen getikt. Nou, ze zeggen wel eens een klap van de wieken. Maar volgens mij hebben het een hele molen op de kop gehad. Oh ja, ze waren ja. echt in hun wiekenschoten geschoten ook. He. Het is echt Als je werkelijk. daarover begint, dan schieten ze meteen in hun wiek ook. Is dat, ja. Ja. Ja, ja, dat, hè? Ja. En maar klaar en over. Ja, dat heb je met een P, he. Het begint met een P en het eindigt op politiek. Um, draaiorgel. Nee. Oh, ik dacht dat het een raadseltje politiek was. Politiek. Poli, ja. poli, oh. Je moet gewoon verbinden. Ja. Politico. Poli. die, die verbinden ook, hè. Die verbinden ook, zijn bruggenbouwers. Het zijn hè? bruggenbouwers. Ja. Maar jij bent een, uh, jij bent een muziekbouwer. Want, uh, wat ik, heb je nou uh, weer voor ons klaarstaan? Ik, ik neem je mee naar, uh, naar Toen. Is dat goed? Ach, naar Toen? Naar toen. Ach. Uh, ik, Moet ik, ik, ik al kijk. sentimenteel worden of zeg je van nou... Nee, maar pak jij de piano? Ja. Je, pak jij de piano? Moet ik al... Nou, ja, nee, rust, al gerust nog maar, jongen. Nou, maar, je, je krijgt zo'n nuts. Ga je, je krijgt zo'n nuts. Wat ga Let oh, op. ga je nou draaien? Ja. dan ga je nou draaien? Willem. Ja? Sub 3 bestond nog niet, hè? Nee, maar uh, gitaren wel. En voor? Zandvoort bestond lekker wel. bestond ook. En nog steeds. Nog steeds. Vroeg werd gezongen en gefloten in de straat. Had de slagersjongen nog een opa para. Het salaris kon zingend op de stijger staan. De melkboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan. Hilversum drie stond nog niet Maar ieder had zijn eigen stem. Op elk steiger klonk een lied. En zal je als luistert, de CMM. Eif gezongen. Alvenders had eigen aria voor Sprot, voor Haring, voor Broenja, zelfs Fabrieken klonk van overal Toch weer een liedje door de grote baan Heel fors zijn driep stond nog niet Maar ieder had zijn eigen stem Op elke stijg klonken een lied. Van Paul Jeruzalem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 Ja, is dat Frans Pop die erachter... of is dat... Is dat uh, die, die, die, die, die Scheuners met dat... Uh, die Tatum Ros Miranda. Rozenberg Nee, Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Oh. nee. Dit is Tira. Nee, eh... Uh, ja, Ita. Sam, Sam Dijbeen. Nee, Itaar. Volgens mij waren dat Sam Dijbeen en die uh, Beerput. Nee, Itaar. Wordt je van voor naar nou, G van voor, geloof ik. Oh, Oké. Okay. Ja. Ja, ja, maar leuk, leuk sfeertje. Ja, die, die Herman van Veen die neemt... Uh, ik geloof ze wat elke maand een album op, want het is gewoon... Nou, maar even kijken hoe oud zou die man zijn, die is ook in de 70, denk ik. Ja, zeker. En vrij, een vrij jonge god, zeg maar. Ik heb hier inmiddels naast me zitten, luisteraars, uh, uh, John Pidgeon. en John Pidgeon is een reporter from uh, Canada. Oh. From Canada. Moet ik jou al Yes, mij. my name is John Pitcher and I'm from Canada, Quebec. And uh, yeah. I like to be in Sanford, and I like to speak to the people in Canada. They got a big problem out there, uh, William. Tell me, tell me, tell me more. Yeah, they, they, uh, got to met too many cats over there. <laughs> oh, God, oh, God, meow, meow. Oh, yeah. Too many cats. And so, if they step outside the door, mm -hmm. they, they, uh, fall over a cat. How, how do you put that in English? Because I'm an English reporter from Canada, oh, but my yes. English is yes. not. no, you're not, not, not very good. No, not they, too good. You mean uh, a cat fanger? Catfanger. cat, catfanger fanger, a cat Yeah. Now, uh, special for the people out, uh, in Canada, I'd like to uh, offer special, uh, a special record made in Holland by a, a group called the Cats. Meow. Yeah, and they come from Volendam, dam city, city from of dam city. Mm -hmm. And, and what's a paling? Du Dutch paling in English, uh, Willem. Uh, a paling. A paling. <laughs> <laughs> yeah, you take me in the mailing. Okay. <laughs> it's not a paling. <laughs> an ale, it's an ale. Oh, the ale, yes, yeah. Yes, uh, yes. So, in Follandam, they call it the ale sound, and special for the people in Canada, uh, the group, the cats, and uh, what, what is the title of the, of the song? Uh, it's uh, What a Crazy Life. Yeah, and, uh, and, and, le and and please uh, uh, allow me to tell you that your uh, your, your Canadian is very vloeibare. Yes, and the crazy yes. life is also happening for the boys uh, who are back in town. Ah, ja ja ja nou eventjes uh, eventjes uh, al eerst even, mijn verontschuldiging naar Canada toe naar uh, ja was Ontario geloof ik in de buurt van Ontario daar zit een zandvoortse ja yeah. en uh, die she, uh, com she comes from the east but she's called west ja yeah, go de west, west Westerberg Westerberg ja yeah, Western Mountain Jeuken. Jeuken Westerberg <laughs> Jeuken Westerberg Wester <laughs> Mountain west Wester Mountain yes, Western Mountain yes yes yes and she always listened to she always listens to uh, zie je hem eens antwoorden? zie je hem eens antwoord, natuurlijk. maar nou, she don't ja. speak English. she got big problem, problems over there to uh, integrate. you know? Ja. in in, in, the, in the Canadian community she she can't uh, uh, uh, integrate. ja ja. zo so, ja yeah, joker Joke, joker joker. <laughs> maar in ieder geval weet je ik doe het wel even in het Nederlands want mijn Engels is zo allemachtig slecht. Maar jo? Joke, Joke Westerberg, je uh, stuurde weer foto's natuurlijk van, uh, van dit oorlijke tweetal. En uh, hartstikke veel dank daarvoor. Wij, uh, wij genieten ervan. En, uh, ja, uh, en, en uh, wat ik dus uh, zeker weet... wat ze dus niet in Canada hebben, zeg maar. Nee, want we, we draaiden net iets van de cats uit Vollendam. Ben ja. hebben wel eens in Vollendam geweest? Regelmatig. Heb wel in zo'n zo zo speciaal kostuum rondgelopen daar? Met klompen en zo. Ik vergeet het nooit weer. Ik weet het nog heel goed. Het ja. was uh, heel lang geleden. We dus kijk afgelopen dinsdag. Ja. En... Uh, toen stond ik daar dus in mijn, mijn, mijn, mijn kostuum Ja, dus met, met zo'n wit pijpje. Met een wit pijpje, maar aan de andere en, kant een accordeon in de hand. Ook nog. En, en naast mij, ik denk, wie staat er dan naast mij? Ik, die, het, ging, het ging niet helemaal goed. Ik had dus naast mij, had ik een, een Japanse heer staan. Ja. Ik kende hem niet, met ja. een rok aan. Ja, en wie was dat? Dat zeg ik, dat weet ik niet. Oh, dat weet je niet? Nee, ik kende zijn naam, dat, dat ging helemaal verkeerd. Oh. Fotograaf zegt... Uh, uh, eh, hey, wat kan die was? En uh, hi. En uh, ik, stond, ik stond er helemaal niks van. Nee, nee, nee. Dus toen werd er een foto gemaakt. En uh, ik had aan de ene hand een, een pijp, een hele lange witte. witte ja, ja. Een, was het een Zaanse pijp? Of een, ja, ja, ja. Ik gaf ja. in ieder geval later van gaf ik. Van steen ben die, geloof ik. Hè? Van, ja. van steen. Van die pijpen, steen, ja. Die ja die later pijpen. gaf ik de pijp aan maten. Maar ja. dat was na die foto pas. Ja. En uh, toen tikte die Japanen per ongeluk Maar wat denk je? Breekt die hele pijpen twee? Echt niet. Echt wel. Echt niet. Echt wel. Als die pijpen breken, breken ze in drieën. Nou, maar het waarschijnlijk komt doordat die, Japanen, die Hai! Ah, ja. Japaner die gaan. Ah, een karate-Japaner. Een karate-Japaner. En, en zo, is, uh, zo is het gebeurd allemaal. En zo is het allemaal gebeurd. Maar je hebt genoten van Mooi Volendam. Mooi Volendam. Ik, uh, ik, uh, ik ga er gauw, uh, gauw weer een keer Oké. Okay. Kunnen we de Kim eens bij doen? The boys are back in town in Volendam. Ja, nou, dat, dat wordt helemaal goed. <lacht> Café daar op de hoek, staat een meisje in een spijkerbroek Toeristen zien de klederdracht haast nooit meer Alleen in winkels liggen tot hun spijt, paal dingen uit die andere tijd Waarvoor ze blijven komen keer op keer Alleen de haven behoudt zijn oude glans, er ademt nog de sfeer. De voetbalclub verspeelt zijn kans steeds weer. Met huizen in een blok gebouwd Je ziet er bijna nooit een mens op straat Het verleden is daarvoor goed voorbij De mensen lijken minder blij Misschien omdat dit leven zo snel gaat Maar elke avond Speelt met mijn haar, en voel me rijk als ik naar het Water Sta. Mooi. Geest altijd bestaan Ah, mooi volle dam. Uh, hey Willem. Is... Je kan nou dat pak wel uitwikkelen, hoor. Ja, je loopt in... nog steeds in die wijde broekrond. rond. Is geen pore man. Nou, ik, ik, als je het niet erg vindt, doe ik het ook graag. Van een lucht in die broek. Oh. <laughs> nee. Is dat, dat toch? Is niet die paling sound, maar die paling paling. De paling <laughs> okay. Ja, nee, is volle dam. Ja, ja, ja, ja. Vol, We gaan ook wat serieus. We gaan ook serieus. Even serieus ja, ik uh, heb een, een verzoekje gekregen uh, van, uh, van uh, een luisteraar die heel vaak luistert. Die luistert. Uh, ja, eigenlijk is het zelden dat ze niet luisteren, zeg maar. Ja, gezellig. En de um, nou, vroegte om een nummer voor een speciale reden. Ik ga die reden allemaal niet noemen. Nee, dat vind ik niet nodig ook. Maar het is een mooi nummer. Ja. Het is een serieus nummer. Het is serieus en nou? van onze kant ook serieus bedoeld, toch? Willem? Absoluut. Why do birds suddenly appear? Every time...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 That you were born The angels got together And decided to create Yes. De Carpenters. Ja, mooi hè. Uh, zij was ook drumster, wist je dat? Uh... Zij kan heel veel drummen, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. En, uh, en uh, ja, een hele bijzondere stem. En er was hier iemand in Nederland, die heeft trouwens uh, destijds meegedaan aan de soundmix show. Uh, uh, toen nog gepresenteerd door uh, Henny Huisman. En dat en was een dame die kon echt die stem van Karen Carpenter uh, heel goed uh, imiteren. We hebben er na die show nooit meer wat van gehoord. Dat vind ik eigenlijk jammer. Want mm -hmm. die Karen Carpenter, die, die had zo'n speciale stem. Ja, dat is... Ja. En die, ook dat kerstrepertoire van haar, dat is ook zo. nou Zoals zij Ave Maria zingt ook bijvoorbeeld. Even serieus. Nee, hoor. dat is serieus. Ja? Ik, ik ken uh, het oeuvre van de Carpenter. Uh, ja, dus mijn guilty pleasure is dat gewoon. Ja. Ja, het is inderdaad, af en maria. ze hebben zo'n zo dubbel album. Eén CD gaat dan over het klassieke kerstrepertoire van vroeger, zeg maar. De mm -hmm. jaren 50, misschien ook nog wel vroeger. Mm -hmm. En, en de, de tweede CD, dat is allemaal met, met, met wat modernere uh, dingen. Ook in een modernere uh, muzikaal jasje gestoken is dat uh, opgenomen. Maar allebei die CD's, uh, de, als je die eigenlijk meebrengt met de kerst in de studio, nou, dan heb je... Nou, het, uh, ik weet niet of jij nog weet hoe de kerst, uh, hoe de studio er vorig jaar uitzag. Ho, ho ho ho ho ho ho! Mag ik niet binnen komen? Ja. Hou ho, ho, die man ho, nou zeg, jij u mag straks, u mag ja. straks. Die is natuurlijk kijk Sinterklaas krijgt de oh. kans, daar wil die Kerstman ook de kans willen. Ja, dat snap ik wel, maar hij moet wel even op zijn ho, beurt. Ho, ho, ho, ho. Ja, holo nou, Kerstman, holo. Nou. Kan iemand u, stukje... u zegt het zelf al. Ho ho ho. Wacht nou even. Kan ja, iemand, uh, kan iemand die man even een stukje duct tape op zijn potje plakken, zeg maar. <laughs> en ja. hij, hij is een beetje boos. Nou, hij want kan geen ligt... sneeuw. Dat, dat vindt hij zo. Kijk, er moet sneeuw liggen. Die slee, die, die, die dat die is helemaal bot. Ja. En die rendieren vinden dat ook niet leuk. Nee, die vindt helemaal niks. Maar goed, ja. ik, kan er, ik kan er niks aan doen. Weet je, ik zit met, ik zit met een heleboel mensen die graag voor de radio willen. Ik heb nog een draaioorman gelopen. Ik heb hier nog een. Uh, die, die, die meneer uh, Eric Unist, hoe heet die? P van voren, geloof ik. Oh ja. Die zijn nog. En als die kerstman dan nachtje ja, over komt, tijd tekort. Ho, ho, ho, ho, ho. ho. Ja. Weg met die man. Weg met die man. Nou, muziek wel. Nou ja, ik wil, ik wil eventjes toch nog eventjes, uh, eventjes terugkomen. Uh, We zitten dan in de serieuze nood eigenlijk. Ja. En ik wil het eventjes hebben over, uh, over Chuck Mosley. En wie is, oh, die is die overleden? Het? Wie is Chuck Mosley, de luisteraar? Wie is dat? Nou ja, dat is dus de zanger van Fate No More. Ja. En wie is Fate No More, zeggen ze dan. Nou, maar die heeft hele mooie nummers, gezongen. Fate No More, ja, Fate No More. Die heeft hele mooie, ze staan bekend om, om wat stevigere genres, zeg maar. Ja, maar dit was heel easy, toch? Dit was bijzonder easy. Het was ja. een cover van de Commodores geschreven door Lionel Richie. Dat is nou weer een cover? Een cover, dat is een ding dat uh, dan neem je is. mee als je op reis gaat. Hè, dan kun je dingetjes een cover. Een cover. O oh ja, ja er koffer. kunnen al die platen in dan. Ja, een platencover oh ja, heb pla je ook. Een platencover. Nee, een cover is natuurlijk een, uh, dat je dat een je nummer nadoet. Zeg. Tenzij het een bootleg is, dan weer niet. Dan weer niet? Nee. Een bootleg? Een bootleg. Een bootleg, dat is een onofficieel een album, een, een een onofficiële koffer, eigenlijk. Dus die mag je ook niet mee nemen in gaan. Pordomen, pordomen. Ik wist niet dat je op deze leeftijd nog zoveel kon leren. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik ben helemaal verbaasd. Ik snap het. Zie je dat je me helemaal verbaasd hebt gemaakt? De mensen die de webcam bekijken nu. Ik ben helemaal verbaasd. Moet ik even verbaasd naar jullie kijken? Doe dat maar eventjes. We doen er gewoon even rustig aan. Fade the more easy. You no, know it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me.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 Ah. De Amazie is het goed En dan gaan we verder met Ramona. Ik hear the wish in Elzabelle Ramona They ring at night The song of love. Corona when this done give my call Corona be beside the waterfall I dread the dawn Ja, uh, kan kan iemand die perkenis even weghalen daar? Wat is er nou? Het is werkelijk niet te geloven. Gek huis. Hey. Press you, press you. <laughs> ja beste luisteraars live gespeeld hoor. Do only remember the you moments when days done me my call. Remember we need Ja, ik word er helemaal ja, ja. sentimentaal van. Je wordt er helemaal sentimentaal van. Maar ik word dan? er helemaal sentimentaal van. Maar, je maar ik, weet je, ik snap er niks van. Die man die kan er wel even wachten met het drumstel. Die, die, hij komt hier binnen en... Ja, maar hij gaat de tweede de uur gaat hij... Gaat heeft hij ons beloofd, gaat hij een solo slaan. Een? Ook nog. Een solo. Een solo? Doet hij alleen, hè? Solo doet hij dat. Maar doet hij dat met een trommel dan? Of? Nou ja, alles wat, er, alles wat er hier in de studio aanwezig is... dan pottenpannen, deksels, noem het Ik kan het me nog iets herinneren van de vorige keer, dat was... Uh... Ja, dat was... Maar Daar dat hebben de mensen nog een shock van, dus dat wil ik niet meer over praten eigenlijk. Dat is oh! Een... Nee, dat is, ik heb een hele hoop boze brieven gehad. Ja? Want uh, er zijn diverse kinderen die ook meeluisteren. Dat is wel die zo. Die zijn natuurlijk. met pollepels in de keuken gaan rammen, en uh, heel, heel veel schade heeft dat op. Centraal Beheer, die hebben me wel gebeld, die hebben me gezegd van, uh, dat moet u nooit meer doen. Nee. Want dan wordt u uit de verzekering geworpen. Echt waar? Ja. Dus ik, uh, ik heb hem nog net kunnen redden, mijn, uh, mijn inboedelverzekering. Nou. Nou, heb, nou, heb ik helemaal geen inboedel. Nee. Maar, nee. Ik, heb het, maar ik heb het toch maar zo. Je hebt zek... er wel verzekerd? Ik natuurlijk. heb het wel verzekerd, natuurlijk. Ja. ja, is... ja, ja. Nou, ik heb ook zo'n buurman gehad. En die man, uh, die man, uh, die, uh, ja, die, die speelde doedelzak. Ja. En uh, ik heb er op een gegeven moment gepraat met hem. Ik zei, joh, ik zei, eigenlijk kun je dat niet maken. Ik zei, kun je niet. Ik zei, ik zakken wassen, zeg ik naar hem... Maar hij zegt, dat klopt inderdaad, twee keer per week. Dat moet wel, hè? Want hij, hij zegt, ja, nou ja, goed. En uh, toen zeg ik tegen ik hem, je, heb je geen andere hobby's? Hij zegt, ja, ik heb een andere hobby, maar dan is mijn kamer te klein voor. En met die daar kom ik, kom ik net weg. En uh, ik zeg, maar wat was het dan? Hij zegt, uh, ik ben vaneldrager. Ja, vaneldrager? Ja. Ja, vaneldrager. Dus ik heb een nummer opgezocht... en die wil ik graag een speciaal draaien voor mijn buurman, als dat mag. Heb jij een buurman? Nu wel. Dat lijkt misschien een leuke baan. Ja, je mag... Die slaat er aast doorheen En dat die met die bekkers, man, dat gaat de merg en been. Nee, dat vaderdrag is niet leuk. Als je sjoutje je de hele dag gebruikt. Voor alles het waait, valt dat niet mee. Huis, vandaag morgen stop ik ermee. Op loop ik zwaar verschut, mijn navel met het laat wel een ego put. Het komt, ik droog al van het begin, naar die grote in. met het zet, ja, met het zet. Ik word al misselijk bij het woord alleen, dan spring ik door de raam heen. Met het vaandel, de schud ik in stukken en die stok breek ik in twee. We graven een hele zoutje of ik trek het door de play. Het is eigenlijk een familiekwaal. Misschien daarom dat ik een zo van baal. Ja, dus als jij een faanondrager wilt worden, uh, dat kan dat, hè? Nou, ik was, uh, ik was uh, trompetist, was ik in een harmonie. Oh, en? en? Ja, ik had, ik kreeg elke week kreeg ik blaasontsteking. Ja, dat snap ik. Dat is, wat ik blies verkeerd op dat ding. Op die trompet. Had je hem heb, Ja. Oh, je hebt het meteen ook nog goed geraden, ook nog. Want ik had hem inderdaad achterstevoren. En dan, dan krijg je valse lucht. En ja. En dan krijg je kreeg kreeg blaasontsteking van. Ja, want dat slaat naar binnen natuurlijk. Dat slaat naar binnen. Dus dat is, daar ben ik gauw weer mee opgehouden, Willem. Ik moet uh, ik heel eerlijk zijn. Ik heb vroeger ook in een band gespeeld. de blaasband. Ja. That's All uit Vol. Ja. En uh, met Corps uh, heb ik gespeeld. Dat was en, alles. Uh, nou, ik vond het start. Oh. Ik vond het zat. Oké. Okay. Uh, het, was, het, was, uh, het was best leuk om te doen. Uh, Op een gegeven moment... Ik kreeg, uh, ik kreeg op een ik kreeg en lippen, kijk en, dat? Ja, dat kan ook nog gebeuren. En groen, hij, hè? Hij, hij zet, zet, zet die ene schuif nog eens even open. Ja, ja die, die schuif bedoel ik. Laat Willem schuiven, dat is fantastisch. Want ik kreeg net een berichtje op mijn telefoon. Oh, wat is dit allemaal? En, en ja. ja. Oude lullen moeten weg, oude lullen moeten weg. Ja, eh. Uh... Oude lullen staan maar in de weg. Gaat het nou over ons, Willem? Of is dit nou uh... Nou, ik, ik zou bijna een minderwaardigheidscomplex krijgen. En ik zou eigenlijk bijna willen vragen: van, uh, ben ik te min of zo?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 Ja, Armand! Zeg Willem. Ja? Ik kreeg een foto, kreeg ik toegestuurd. Ja? Van een meisje van een jaar wacht. Ja? Die zat te bidden. Te bidden? Ja. Weet je waar ze voor bad? Nee. Voor kleertjes voor de, al die vrouwen op de, de vader de computer. <lacht> oh god, oh god, oh god, oh god. Ik doe die computer weg. Ja. Nee, goed. Over, over weg gesproken hè? Uh, ja. Wij gaan even weg. Ja, want het is, oh ja, ik zie het. Het is een reclame. Het is bijna 11 uur. Nieuws. Dan komt, en nou, ja, het, komt het nieuws uur voorbij, hè? Ja, met ja. de files en het weer en uh, ja. Maar vliegt dat toch om, zo'n uur, hè? Ja, dat is niet dus dat maar goed, in tweede uur, we hebben met in tweede uur? Wat, ja. tweede uur. Dus, uh, ik probeer straks Sinterklaas nog te bellen. Dat, uh, ja. dat sowieso, want uh, ik denk dit de laatste keer. Dat we maar de telefoon krijgen af. Nou, dat is niet hopen voor Sinterklaas. Voor Sinterklaas niet. Nee, nee, nee, nee. nee. Maar, uh, nou... Even, even. Ik denk, ja, hij zal dat erg druk krijgen natuurlijk naar morgen. Want dan komt hij dus aan in Dokkum. Ja. En dan moet hij heel Nederland door. Naar, ja, hij moet hier ook nog naar Zandvoort, geloof ik. Is Zandvoort, is in de, in de, dus de zondag. Hè? Uh, ja, dus zondag. Is zondag staan op 12 ja. uur maart. Het is ook op de radio, hè? Oh ja? Dus uh, live, maar dat vertel ik straks wel. Twee oh, uur. Ja, dat is goed. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan even nationaal toe. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.